Opgesoden, niet dat jij zegt, ben jij gek? Nou, nou, nou, nou, nou. Vijf voor zeven. Hé, nee. hé, nee, nee, zeg, daar heb je hem. Hallo, je bent laat. Je bent, euh, j -j -j -j jij bent laat. Je staat bij de verkeerde leeuw. Dit is de zuidelijke en we hadden met de noordelijke afgesproken. Ik heb er wel goed over nagedacht, maar ik heb geen richting gevoeld. Nou, kijk dan, nou, luister eens, daar is het noorden. Achter het Centraal Station. Daar bij Amsterdam Noord, hè. Daar, daarachter ligt het Noorden. Sorry hoor, brigadier. Ja, sorry. Zeg, je bent toch wel op de politie-school geweest? Ja, zeker wel. Nou, hebben ze je daar nooit veldoefeningen laten doen? Ben je nooit 's nachts op een vrachtwagen gezet en er, ergens midden op de heil gelost? Ja, zeker wel, brigadier. Nou, hoe ben je dan teruggekomen? Eh... Uh, ik had geld bij me. En er reed een bus. En ik heb iemand de weg gevraagd. <laughs> er weggevraagd. De reet een bus. En die heeft iemand er weggevraagd. hebben ze je zakken niet gecontroleerd? Ja, natuurlijk wel. Maar ik had het geld onder een steen bij de poort gelegd. En na de foyering heb ik het weer in mijn zak gestoken. <laughs> zo Cardozo. Ja. Uh, weet jij dat zo? Ja. Nou kom op, man, we, we gaan. Zeg, had de vreemdelingen dienst niets meer te zeggen? O oh, ja, dat uh, zou ik bijna vergeten. Die sharif stond geregeld borg voor illegale immigranten. Hij vindt ook werk voor ze. Zo, zo, zo, zo, zo, zo. Ja, ja. Maar een tijdje geleden heb ik een Marokkaan aangehouden. Ik had zijn naam van een tip geven. Zo. Hash. ben hij in ons. Hij zit nog in voorarrest. En voordat ik hier naartoe kwam, ben ik nog even bij hem langs geweest. Zo, dat klinkt beter, hè? Niks. Hij vertelde niks, maar hij zat te klappertanden van angst. Ja, van het afkikken natuurlijk, hè. Alleen, onmogelijk. Die kerel rookt zelf niet en bovendien krijg je van hars geen ontwenningsverschijnselen. Hij was gewoon doodsbang, vooral toen ik de naam Sharif niet vallen. Doodsbang voor Sharif? Ja. Zegt brigadier, zou u als het even kan iets rustiger kunnen lopen? Oh, neem me niet kwalijk opa. Merkwaardige. Arabieren doen niets kwaads. Los van enkele roofovervalletjes. Een mes in iemands rug. Maar verder, wat denk jij nou? Hè? Zou die sheriff alles iemand dood hebben laten maken? In het buitenland misschien? Oh, nou, precies, dat kan wezen. Misschien heeft die sheriff een heel gevaarlijke reputatie in het buitenland. De arbeiders hier gaan ieder jaar een paar weken met verlof. En sommige keren nooit meer terug. Mm -hmm. Maar ik wil vanavond meer over die sharif te weten komen. Uh -huh. we, we kunnen misschien op een van mijn adresjes gaan eten. Ja, ik ben de gek. Geen denken aan. Ik voel me net een beetje beter. Kebab is lekker. Oh ja, lekker. Ja. Dank u, ober. Hé, hey, hey, kijk eens even hier. Ik wil een kroket. Zeg, heb jij een uh, losse gulden voor me? Ja, dat Kijk. Ja, hier, dank je. Hm. alle oh, machtige zijn die dingen warm. Hm. Ja, hm. Nou, die Arabieren hebben geen vetpot hier. En wat ze verdienen, sparen ze nog of sturen het naar huis. Oh, hm. Kijk, die Sharif is schillend rijk. Hm. Ik heb de uh, autoregistratie geweld. Ja. Hij heeft vier auto's. Waaronder een heel dure Mercedes. Mm -hmm. hm. Hm. Een vorst in ballingschap. Ja, hm. hij zal wel worden aanbeden door al die stakkers hier. Die in de aap gelogeerd zijn. Hm. Ik laat ook hopen dat die Sharif zich buiten de Arabische kring beweegt. Hm. Hij zal wel veel geld uitgeven en dat doet hij niet in een kebab-tentje. Nou, <laughs> oh, kijk, een schaduw heeft weinig zin. Hij weet dat we hem in het oog houden. Maar, ehm, uh, luister nou. Hey, um, um, jij nog een koket? Nou, nee, dankjewel. Ik wil nog niet naar huis, maar ik heb geen idee wat we moeten doen. Mm. Mm. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan wandelen. De Rosse Buurt in. En, Doos, wij gaan denken. Hé, hij je mee Hé, hey. oh, oh neem me niet kwalijk, ze hebben het tegen jou. Moet je kijken, blote. Ja, ja dat, ja, ja, dat uh, uh, blote Allee? borsten, ja. Nou ja, hè. zeg je, hey, ga nou mee, je wordt een beetje afgeleid. Oh. Vooruit, laten we die steegjes daar aan de overkant in gaan. Daar is het wat rustiger voor je. Ja, maar dat zijn roofwanden. Dan lokken ze je naar binnen en schudden ze je uit. Oh ja? En dan? Doen de slachtoffers dan geen aangifte? Aangifte. Ze beroven alleen idioten. Oh, nou, dat is dan leuk, hè? Zeg, waarom laten wij ons niet beroven? We lopen hier toch maar niks te doen. Uh, waar is dat pand? Stoepsteeg. Uh, uh, welk nummer? Uh, weet niet zeker. Oh. Dag nummer 59, we kunnen het vragen. Oh. Bij de burger heb ik twee agenten in burger gezien. Die vragen we het even. Ja, kom op. Hé hey, Henk. Ah, goedenavond. Weet jij het nummer van dat roofpand? U bent niet van ons hier. Uh, ik ben hier met een onderzoek bezig. Uh. Zou je niet even bij het bureau vragen? Nee, hey, doe niet zo vervelend, ik. We kennen elkaar toch? Jawel, maar op het bureau houden ze niet van die geinen. Dat pand is bekend. We doen daar wel eens een inval. Nou, precies. En waarom vanavond niet? Nee, hey, ik wil wel. Ik heb alle hoeren vanavond al drie keer bekeken. Zo. Al die opwinding moet er weer uit met die warmte. Nou ja, als de de okay. verantwoordelijkheid. Denk. Maar natuurlijk. Als er narigheid van komt, heb ik het gedaan. En jullie hebben alleen maar collega's geassisteerd. Het is nummer 57. Wie is de klant? Ik? Ja, maar je ziet eruit als een student uit Groningen. <laughs> je moest eigenlijk een borreltje gedronken hebben, hè? Je moet er wat dronken uitzien. Weet je wat wij doen? We gaan er een paar pakken. Je moet stinken. Kom op, man. Hup, naar binnen. Goedenavond. Goedenavond. Uh, mag ik uh, twee dubbele jongen? Twee dubbele jongen. Waarom ik kom bij u. Zo. Gezellig. Boeien. Ja. Dat is een zaakje. Dank Sommige u. Hier is de steene. Uh, ja, bedankt. Nou, proost jongen. Nou, morst wat over je jasje. Proost, hè? Ja. Nou dan ga je dan. Ja. Um... Mag ik nog twee van hetzelfde, chef? Er zitten nog twee. Ik krijg niet dat meneer er niet zo goed tegen kan, hè? Oh nee, dat is Ja, dat, dat ja, nee, Hoor je, dat is van een ander, hè? Ja, bedankt. Zo, proost Hé, hey, ik ben je zo niet. Hé, hey, heb jij je portefeuille en je holt eraf gegeven? Jazeker, dat heb ik gedaan. Heb ik aan Henk gegeven? Prima, prima, prima. Ja, die ballen al weg? Hé, chef, kan ik je even afrekenen? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Even kijken, het is. 4 Nou, jij walmt goed, doos. En lucht op de snijden. Ja. Nou, ga nou maar. En zodra je op je fluit blaast, komen we meteen naar binnen. Oké. Okay. Ja, en als je tien minuten binnen blijft, komen we ook. Ook als je niet op je fluitje gefloten hebt. Ja. Oké. Okay. Moet je niet overdrijven, zeg. We houden je echt wel in de gaten. Oh, ja, natuurlijk. Hé, hey, dag, schatje. Kom even binnen, schat. Maar, eh... Uh... Ja, kom toch even lekker binnen. Zag me voor je uitkleden. Helemaal bloot. Helemaal bloot. Nou, ja, kom maar. Kom dan, lieverd. Alles voor de meijer. Pardon? Meijer? Ja, is soms te veel. Is dat niet te duur voor echte liefde? Ik heb veel meer dan een meier. Ja, en ik uh, wil ook veel meer. Nou, ja, je krijgt er ook veel meer. Voor 150 piek mag je heel de nacht bij me blijven. Heel de nacht. Heb je wat onder de kurk? <laughs> wat je maar wilt, schat. Kom nou. Kom nou. Wat oh, oh. God voor durie Amilius oh. oh. Politie moet niet staan blijven. Goed afges. Oké, nou, weet beetje God tegen de muur, man. Probeer het eens zo. Daarom blijven. het. Ja, jij brigadeerde. Goed, gewapend overval. Alsjeblieft. Uit je zijn, Ja, hou je je kop. Nou, praat je maar mee, hè? Ja, mevrouw, jij ook. Ja, is van is toch feminist, toch? Ja, die wapen. Nee, ga nee, even nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, We moeten met die troep, Brigadier Wat zijn dit voor geintjes? Zonder toestemming mag u niet in ons district opereren. Oh nee? Poging tot roof, een halve kilo hash... ...voor een paar duizend gulden heroïne... ...een injectsignaal plus een doos vol munitie en een revolver, dat mag ook niet. Oh, maar wil u dan ook bij die verhoren blijven? We hebben het hier druk genoeg. Ja, tuurlijk help ik mee. Wij nemen die Marokkaan wel. <laughs> je gaat je gang maar. Zo, gaat u zitten. Nou, vertelt u eens. Is die uh, heroïne van jou? Natuurlijk, zijn armen zitten vol met prikken. Juist. En die munitie en dat wapen? Heb ik gevonden. Ja, dat had ik zelf kunnen bedenken. En waar? Weet ik niet meer. Weet ik niet meer, dat had ik kunnen weten. Nou, hoe lang woon je hier? Zes jaar, meneer. Zes jaar... En met een verblijfsvergunning? Ja, meneer. Maar die ben ik kwijt, meneer. Ben ik kwijt, meneer. Mooi. U komt uit Marokko? Casablanca. Casablanca. Daar ben jij de laatste tijd nog geweest? Ja, meneer. Met vakantie. Goed zo. En wat doe je voor werk? Timmeren, meneer. Ik kan goed timmeren. En en slaan. Jij hebt me toch die tweede klap gegeven. Sorry, meneer. En van jou was ook die hasje, hè? En de heroïne. Dat is niet best, mannetje. En die patronen hè? en dat wapen. Oh, je zegt niets. Nou, dat is niet je best. Straks bij meneer de rechter kan je dat wel eens een paar jaar kosten. Een paar jaar? Een paar jaar en niet minder. het el-Sharif. Dat was van gehoord? Een grote man. ja. Vertel eens wat over Sharif. Maar waarom? Waarom? Omdat wij nieuwsgierig zijn. Sheriff, daar gaat het over. Sheriff, hij is gevaarlijk. En waarom zou ik u iets vertellen? U stuurt mij toch naar de gevangenis? Je bent handelaar in verdovende middelen. Je koopt goedkoop in en je verkoopt duur. Handel? En wat geven jullie mee? Geld? Sheriff is duur. Mijn leven is ook duur. Als jij iets over Sheriff vertelt, kost dat niet je leven. Jawel, jawel. Want Sheriff is overal. Sheriff woont overal. Hier, maar ook niet Cairo. In Parijs, in Casablanca. Overal woont zijn neef, zijn broer, zijn oom. Hij wil alles. Hij kan alles. Hij lent je alles. Maar je mag hem niet afnemen. Niks. Als je dat wilt doen, dan kost je jouw leven. Nou ja, kijk... Uh... Wij hoeven niet veel te weten. Een kleinigheid is genoeg. Dadelijk moeten wij rapport maken met alles erin. Geen rapport. Geen rapport, maar geen rapport. Goed, goed, goed, goed, goed. En wat dan? Ik vertel. Sheriff gaat naar een club. Een bordel. Maandag, iedere maandag. Ik ken zijn chauffeur. Ik heb ook een paar maanden voor hem gewerkt. Oh ja? En wat deed je dan? Alleen het adres. In de club is een kamer. Daar praat hij met mannen... die hij buiten de kamer niet wil kennen. Wat voor mannen zijn dat? Arabieren? Geen Arabieren. Zij werken voor hem. Wat voor werk... Alleen het adres. Nou goed, kom op met het adres. Prins Alexanderstraat 63 Zuid. Een hele grote huis, alleen voor leden. Prins Alexanderstraat 63 Zuid. Ben je daar geweest? Ja. Waarom? Ik was met sheriff, meer zeg ik niet. Goed, dan gaan wij een nieuw rapport tikken. Zo, papier erin, daar gaat hij. Rienes de Gier en Simon Cardoso, respectievelijk brigadier en hoofdagent van de gemeente politie de Amsterdam. geluisterd naar het negende deel van De Gelaagste Kater, naar de gelijknamige roman van Jan-Willem van de Wetering in de bewerking van Anne Bosman. Rolverdeling, De Gier, Jules Royaerts. Cardozo, Hans Dagelet. Vrouw, Carla Wildschut. Vrouw, Angelique de Boer. Marokkaan, Mourad Jigid Agent 1, Frans Vaassen. Agent 2, Kees van Ooyen. Agent 3, kon Meijer, adjudant Ton van der Velden. Technische realisatie Teun Lammes en Bram Hengeveld, rugie Bert Dijkstra.